Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Steeds meer kinderen groeien op bij een alleenstaande ouder, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar woonden 1 op de 6 kinderen bij de vader of de moeder. In totaal gaat het om ruim een half miljoen kinderen. De meeste eenoudergezinnen gezinnen zijn te vinden in Heerlen en Rotterdam. In Staphorst en Urk is het aantal het laagst. Bij nieuwe gevangenisrellen in Honduras in Midden-Amerika zijn zeker 16 doden gevallen. In een zwaar beveiligde gevangenis gingen gevangenen elkaar onder etenstijd te lijf met vuurwapens, messen en kapmessen. Vrijdag vielen bij gevechten in een andere gevangenis zeker 18 doden. Toen werd een noodtoestand uitgeroepen zodat het leger de orde kon herstellen. In Honduras breken vaker gevechten uit in de overvolle gevangenissen. Minister Blok heeft een Ruslandstrategie strategie geschreven. Volgens de minister verspreidt Rusland doelbewust desinformatie en maakt het zich schuldig aan spionage. Als voorbeelden noemt hij de ramp met de MH17 en de poging vorig jaar om het OPCW in Den Haag te hacken. Blok pleit ervoor om in gesprek te blijven met Rusland en om vooral op economisch gebied te blijven samenwerken.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 Steeds meer Nederlanders pakken de trein naar het buitenland. Het waren er dit jaar 4 miljoen, een stijging van 13 vergeleken met vorig jaar. De meeste reizen gaan naar bestemmingen die relatief dichtbij zijn, zoals Disneyland Parijs, Brugge en het vliegveld van Brussel. Ook wintersporters kiezen vaak voor een treinreis vanwege het milieu. Het weer, hier en naar een bui, af en toe zon, vrij veel wind en het wordt 9 graden. Morgen bewolkt en regen, het blijft vrij zacht met 5 tot 10 graden. Eerste kerstdag wat zon, en dus zo goed als droog. Tweede kerstdag regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Wat een goed idee! DWK Media voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Oh.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 En het en houdt hobby's. ze van de straat. Ja. Nou ja, als ik okay. het even heel zo nou, plat mag nou, ja. zeggen. Ja. Nee, maar het ja. is ja. natuurlijk Dat wel is zo. zo. Ja. Jonge, jonge lui die zeg maar, op die manier bezig zijn. Uh, hebben geen tijd om onzin uit te halen. Of uh, nare dingen uit te halen. Daarom is natuurlijk sporten zo belangrijk voor, voor mensen. Hè? Klopt, en voor jonge, ja. uh, jonge mensen. En dat ze zeg maar al be jong beginnen met dat sporten. En bij een club komen. En dat blijven doen. ook het teamgevoel. Met, ja. met elkaar. Ja. Ze leren met en, elkaar ja. dingen te doen. Ik kan niet anders zeggen. Uh, Esther Kiel van onze vereniging.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 Hoogdorp, ja, Bloemendaal... De omgeving, Overveen, ja. Daal, ja, De omgeving, ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, er zijn ook leden die komen uit Lisse. Dus dat is toch wel ook een stukje verder weg dan Zandvoort. Yes. Ja. Zandvoort, Heilem noord hoe ver ja. is dat? Ja. Ja. Het, is, het is een... Uh, uh, qua formaat is het dus een professionele baan? Ja, het is een 400 meter baan. Daar ja. kunnen dus officiële wedstrijden op worden. En daar kunnen officiële, worden, worden KNSB-wedstrijden georganiseerd. Zelf uh, doe ik...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 wat dus nee. met de inzet moet gebeuren. Um, dus dat is altijd op dinsdagavond. En dan hebben de echte wedstrijdrijders... die hebben dan nog fietstraining en skielertraining. Ja, want ja, je hebt een goede, goede conditie, conditie nodig. Ja, ja, ja, je, je ja. hebt die conditie, die bouw je dus op in de zomer... om in de Toen winter uit te kunnen het, uiten, ja. nutten. Ja. Ja. Ja. Maar ja, dat doen de echte wedstrijdrijders. Die doen ja. dat ook. Die doen dat Kijk ook. maar naar Sven en Kramer. Uh, die gaan ook...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 Of op onze website. Ja, nogmaals www.ijsklubhaarlem.nl uh, nou, Leuk. Oké, okay. okay. nou, dankjewel. Ja. Nou, Wij wensen jullie dansen. heel veel succes en uh, graag tot de volgende keer. We gaan uh, muziek luisteren, Rob.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 En nog even over de techniek van de media die straks daar overweldigend aanwezig zal zijn. Dat zijn ze nu ook toch al? Ja, ja, dat klopt. Nee, maar goed, dan, dan zijn ze er officieel. Dan nou moeten ze natuurlijk hun plek krijgen om te kunnen uitzenden ja, en ja, om te kunnen ja. verslag geven. Ja, nou ja, daar wordt ook een voorbereiding voor genomen. Hè. Er komt een heel broadcastcentrum voor de, voor de Formule 1. Waar en komt dus, dat?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 Het is de luxe hospitality ja, ja. Van, van de Formule 1 en de sponsoren. En uh, ja, dat is een, een mediacentrum met, ik geloof, ook iets van 300 werkplekken wat daar nee, moet komen. Nee, ja, ja nou, dat ja, door, maar, wat er nu staat is daar echt niet geschikt Nee, voor, nee, hè? nee. Ik geloof dat we nu 60, 70 plekken in ons mediacentrum hebben. Dus dat ja. gaat niet erken. Nee, en dat nee. andere is wel uh, permanent? Nee, nee dat nee? is ook tijdelijk. Allemaal nee, tijdelijk? Is allemaal tijdelijk, ja? Ja. Ja. Voor drie jaar, zeg maar. Uh, ja, wordt maar het, het, weer weggehaald, het, haalt, het haalt. wordt na de Formule 1 weer weggehaald in mei.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 Ja, heb je al die faciliteiten staan die je nooit dat gebruikt. Dat wordt niet gebruikt, ja. Ja. Ja, ja. Het staat in de weg. Het, uh, ja, want de is... activiteiten over het hele jaar op het circuit zijn ja. natuurlijk heel veel. Nou ja, is er zijn heel veel activiteiten. Maar, ik uh, de, de, bedoel, kijk met, met de historische kamp, die nemen een ander mooi evenement. Uh, wat we hebben, ja, ja hebben we hebben 15.000 bezoekers per dag misschien. Uh, ja, dat staat niet de verhouding tot die ruim 100.000 die nu natuurlijk hier iedere dag ja. komen bij ja. de Formule 1. Ja. Ja. En als je ja, daar wel dan met zo'n historische kamp, die al die faciliteiten voor 100.000 mensen hebt, ja, dan... Dan, dan valt de sfeer van zo'n evenement ook weg. Dus ik ben ook eigenlijk wel blij dat we dat niet uh, permanent gaan ja, doen. Ja, ja, ja. Bijzonder. Ja. ja, het is echt heel spannend. De lange komt ja. ook en je ziet alleen ja, maar ja, de activiteiten er gebeurt ja. zoveel. Ja. Ja. Ja. Ja. En wanneer, wanneer is, moet het, moet het, zou het klaar moeten zijn? Uh, nou, het, het zelf, de, de racebaan, hopen we in medio februari weer, uh, weer te kunnen gaan gebruiken. Uh, en dat zal dan voor een week of vijf, zes zijn tot uh, eind maart. Voor, de, voor, dus voor mensen die daar uh, ja, wonen, nou ja, die voor altijd racen? Uh, mensen, hè, zoals ja, voor ons vastgebruikers. racecholen. Of, uh, ja. uh, uh, nou, we hebben ook al een evenement Automax Street Power bijvoorbeeld. Uh, maar ook mm. Race Planet, uh, mm. Die je natuurlijk weer mensen wil laten rijden op het circuit. Hè, wat onze, onze dagelijkse business eigenlijk normaal gesproken ja. is. Dus dat gaan we dan weer doen. Maar vanaf eind maart, eigenlijk na de circuitrun, dan, uh, ja, dan gaat het circuit weer dicht. Tot aan de Formule 1 eigenlijk. Want dan, ja, dan moet dus ja. alles opgebouwd gaan worden. Er ja. ja. ja, ja. moeten ja. bijna 80.000 tribuneplaatsen uh, neergezet worden. En dat is, na 80.000 sitjes, dat is anderhalf keer de Amsterdam Arena wat tijdelijk neergezet moet worden. Ja. Ja, dat is, ja. Dus je dat kan je, je niet voorstellen, Nee, is dat is heel veel. Ja. Ja. Ja. Maar het gaat lukken.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 Maar ja, ik, ik, ik, ik denk, ik heb bedragen gehoord uh, die, die astronomisch zijn. En ik bedoel, ik ga zelf ook wel eens naar een Formule 1 race uh, in buitensantwoord. Ja. En als ik dan vijf keer zoveel moet betalen voor elkaar, maar ik moet... 10 kilometer verder op slapen. Dan ga ik daar lekker slapen. Ja. Uh, maar gebeurt dat ook wel in andere, ik denk, andere dingen? Ja, en ik denk tuurlijk, als je, als je in, in, in, in spa, na, in een direct naast het circuit overnachten, ja. betaalt je natuurlijk veel meer dan, ja. Ja. Uh, dan uh, in Luik bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, als je een half uurtje moet rijden. Dat is logisch. Uh, en dus er zullen heus wel ja, uh, uh, uh, mensen zijn die, die of uh, ja, bedrijven, of, of wat, wat, wat, wat voor organisatie, die wel uh, hoger, veel, die veel hogere bedragen betalen. Maar ja, ik, ik we zeggen om ik wil die temperen, maar ik, ja, ik denk niet dat iedereen zich rijk moet gaan rekenen. Dat, nee, dat nee, nee, nee. nee. Toch nog een vraagje over het circuit hier zelf, over de vorm van de baan. Um, was het nou?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 En van tevoren wordt natuurlijk op simulatoren al heel veel ja. uitgeprobeerd. Dus niks is meer een verrassing straks. Nee. enige nadeel van de simulator is dat een simulator kan je resetten en kan je doorrijden. Ja, klopt. Als je, ja. hier, in het, ja. Ja, als je ja. hier in het hek ja. hangt, dan, uh, dan is het over. Ja. Ja, dat, ja. dat is ha, zeker uh, zo. Houdt iemand zich echt bezig met een echte circuitbouwer? De, uh, ja, we hebben dat niet zelf we hebben bedacht natuurlijk. Een we hebben het wel bedacht, maar niet, niet uitgewerkt.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 Nou, wij uh, volgen het uh, met veel plezier. We ja. uh, hopen ook dat wij... Uh, nou ja, dat zal wel niet lukken, maar met het... Gewoon maar uitzenden bij ons. Ja, we willen graag <laughs> nou, Ja, de ja, ja, uh, radio uh, ja. natuurlijk aanwezig zijn. Maar zullen ja. er dus, uh, heel veel zijn. Uh, ja, zeker. Uh, ja. Maar ja, ook dat, hè, bijvoorbeeld dat. Je bent uiteindelijk ook... Dan helaas, met even Media ben je ook niet meer helemaal baas en eigenheid. Nee. Dus uh, het hele Mediatrack, dat staat onder leiding van de VIA. Ja. Ja, dus daar moeten alle accreditaties aangevraagd worden. Ja. Ja. Dus ik zou, ik zou jullie vooral wel willen aanraden om dat te doen... Okay. Of het gaat lukken, weet ik niet, maar nou, het gaat natuurlijk we wel heel leuk. Dat eer, hè? <laughs> we gaan het bij het <laughs> en we hopen dat, dat zij dat uh, gaan doen. Okay. Dankjewel. Dankjewel, Erik. Okay, Fijne weekend nog en we gaan naar muziek. He. Tot Ja, toe. Hetzelfde, jij ook. me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 twee weken. Ja. Ja. We hadden uh, nog wel honderd kaarten kunnen verkopen. Meen je dat? Ja, ja. maar er oh. is de brandweer. Ja, wou, de, brandweer. Wou, wou de brandweer. Maar het kan geweld. niet, hè? Ja. ja. ja. ja. Het is in gewoon vol. de winkel wonen. ook. We zitten wel ja. een maximaal aantal mensen. En, ja. Daar moeten we ons Moet je aan, aan houden, hè? Moeten daar ons aan Misschien houden. toch een groot scherm bij... Uh, Wellicht. Op, bij de krochten, bij Theo. Dat zou nog kunnen. Dat je daar in de zaal de mensen laat meegenieten. Maar ja, het is vaak... het. Het gevoel van ja, een is het is. sfeertje. Ja, ja. ja, ja daar heb je, ja, je nou nou, het zo, is echt kippenvel. Hoor, want die mannen ja. die, die, die, die zetten wat neer daar. Ja. Ja. Ja. Ja, 100 en van weer hoor. Zijn het er honderd? Nee, 90. 90. Dus ja. de maar. 85 en de 90, waar de star ook mee te maken heeft. En, uh, dat, dat merk ik wel, dat is de tand destijds. Ja. Ja. Vooral met mannenkoren die hebben, het, uh, die hebben het moeilijk in deze tijd.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 Kan in en, Zandvoort uh, ook hè, bij het Zandvoorts ja, ja, het nog steeds plekken. Uh, het Zandvoorts heeft ooit 70, 80 leden gehad. En die is nu ongeveer de helft van over. Oh, we zitten ja, met ja. 40 man Ja, en er zijn er bij die, die dan al heel lang erbij zitten. De, ja. Hoe lang is de langste lid, uh, lid uh, van het koor? Dat gaat na de 35 jaar toe. Nou, dat bedoel nou, okay, ik. Dus ja. die zijn nu 75 Dus als en die je het doet, dan weet je gewoon dat het ja. heel lang uh, fijn ja. is... en dat je steeds die terug blijft komen. Maar ook de staar heeft daar mee te maken. Die heeft er ook last van natuurlijk. En die zeggen ook...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 dat is echt het is ook niet gek natuurlijk, want het is gewoon de, de, leuk. Ja. Het heeft ook een beetje met de ontvangst te maken, hoor. Nee, als ja. kan ik eerlijk zeggen. Maar. <laughs> ja, ze krijgen een heerlijke stampottenmaaltijd de maaltijd en ja. uh, het gemoedelijke. En, ja. uh, kijk, ze zijn natuurlijk strak in pak. En ze weten ook dat de discipline is heel belangrijk. En daar ja. wordt, wordt ook over gewaakt. Ja. Maar toch is er iets wat... Yes.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 Dan gaan ze terug naar de krocht, gaan ze zich omkleden. De bus vertrekt, stipt om 11 uur. Oh, Met die ja, twee grote kaarspatoos. Ja, ja. En dan zijn ze vanaf, vannacht thuis... Ja. om twee uur, half Dat bedoel ik Ja, En dus, dan, is dan moet geen je niet naar je woonplaats waar je vandaan komt. Maar oh, dan ja. Nog, ja. het gaat op werken lijken zo'n dag. Ja, eigenlijk wel. Maar ja. ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Maar goed, dan is het helemaal bijzonder... om te weten dat ze dus heel graag hier naar Zandvoeten komen. Om het jaar komen ze. Om het jaar. Wij hebben als stichting gezegd... want dat zouden ze willen. Ze zouden gewoon eigenlijk idea terug willen ja, komen, maar niet. daarvan hebben we gezegd, dat doen we nee. niet. Nee, maar ja, dat, dat doen maakt we ook het, niet met, met, met, met aanvoerenden van de Kerkplein concerten. We nee. zeggen nee. altijd van... Een jaar en dan tussen. een jaar niet. Ja, niet Want ja. anders krijg je op een gegeven moment... Oh, daar heb je ze we weer. We zijn ze weer. Er zijn ook. al een paar uitzonderingen. Dat is ja, steeds okay. Ja, Dat zijn en en, de, de Christina Concours. Ja, maar ja, ja, dat, dat de zijn de wel items. allemaal andere, andere mensen. mensen. Ja, ja. Ja. Altijd ja. Ja, bij het prinses ja. Christina Concours. Maar wij vinden gewoon ook belangrijk. We krijgen zoveel aanbod. Leuk toch? Het is een ja luxe probleem. Het is een luxe probleem. Heerlijk is dat. Het is een luxe probleem. Hoe laat gaat de kerk de op? de gaat de kerk open. Oké. Okay. En, uh, is nou er een ja... een kopje koffie en, en een drankje nou, te krijgen? Nou ja, uh, eigenlijk tijd. een kopje koffie meer voor de mensen die van ver komen hoor. Want okay. het is niet de bedoeling dat uh, iedereen die binnenkomt uh, meteen ook aan de koffie en de thee gaat. Okay. Nee, in principe want, niet. Maar er, is, wordt, ja, wel er wordt wel, wel kan wat wel. koffie dat gezet. Kan wel. Want je hebt ook wel, mensen... Er komen vooral. mensen uit Bunnik. Er komen mensen uit Amersfoort. Oh, ja, ze komen vanuit oh. het hele land.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 Nee. nee, dat is een Peter Arnhem, Peter Arnhem, je weet wel, voor mijn schoonzoon. Waar in Nee, nee, maar het is gewoon heel leuk ja. en uh, ja.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 En ja, die doelstelling vinden we nog wel steeds belangrijk. Ja, zeker. Ja. En daarom is het ook 5 euro en ja, een, een, een productie zoals die hier staat voor het komend jaar gemiddeld kost tussen de duizend en de vijftienhonderd euro. Dus ga maar na. Dus dankzij de, dus we de welwillende steun van de gemeente, maar ook dankzij onze vrienden. Ja. Ja. En dat zijn. Ik denk dat wij op jaarbasis tussen de vijf en 6000 euro aan vrienden ja. hebben. Ja, dat is, ja, dat is mooi. Dat is ja. Ja. Maar goed, ik, ik wil even zeggen... 19 januari is het openingsconcert met het Heemsteeds Filharmonisch ja. Orkest... onder leiding van Dick Vroef. Dat is altijd ja. een heel bijzonder concert. Ja, en dit jaar nog bijzonder, want 2020 is het Beethovenjaar. Ja. En Beethoven is zijn geboortejaar was... Uh, nou ja, 350, hè? Ik, 350, ik weet niet 350. precies hoeveel ja. jaar geleden. Maar in ja. ieder geval...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 het is gewaagd, maar we dachten, we gaan het doen. Harp en Bandeon. Oh. Uh, en zij spelen Keltische muziek. Oh. Hebben we nog en, nooit gehad in dit ja. nooit gedaan, oh, maar zonde. Ik vind Keltische muziek zo mooi. Dus, ja. Maar, maar misschien dit is ook weer een stukje diversiteit in het programma. Ja, zeker. Echt, we willen ja, heel ook weer anders weer. iets heel ja. anders ja. hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Leuk, en en het het mooiste is, ook ten aanzien van uh, de deelnemers... we zeggen het wel vaker, hoe meer...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 Ja. Nou, het Noo. wordt weer een mooi jaar. Een ja. nieuw jaar, jubileumjaar. Uh, bij, uh, ik zie jullie vanavond uit de huid, uh, ja, leuk. Zeker. Ben ik er. En uh, wij gaan uh, met z'n allen genieten van de Star. Gaan we doen. Gaan we zeker Goed. doen. Bedankt voor de tijd. En Dank, bij een weekend. Uh, Dank je wel. Bij, uh, ga, even, hebben we nog, uh, of moeten we eruit, Rob? Eruit. Ja, we moeten eruit. Oh, no, Dan no. gaan we eruit met <laughs> ja. The Impressions I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Oh. En stuur allemaal fijne dagen. En een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Juris Stubenitski met het NOS Journaal. In de Filipijnen zijn honderden mensen vergiftigd... na drinken van traditionele kokosnootwijn. Die wijn heeft zeker acht mensen het leven. Dan wens jullie allemaal fijne dagen en